Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Berlusconi heeft geprobeerd de bevolking en de financiële markten gerust te stellen over de economische situatie in het land. In het parlement zei de premier dat de basis solide is en dat er al veel maatregelen zijn genomen om een crisis te voorkomen. Hij zei wel dat er meer gedaan moet worden om de concurrentiepositie van Italië en de economische groei te bevorderen. Hij ziet geen enkele reden om op te stappen zoals de oppositie wil. Die heeft veel kritiek op de regering omdat er te weinig gedaan zou worden om de financiële problemen op te lossen. Italië moet een hoge rente betalen om geld te kunnen lenen. En de beursindex is de afgelopen maanden met 20% gedaald. Daders van roofovervallen moeten na een celstraf nog twee jaar een enkelband dragen. Dat zei Korpschef Heres namens de Taskforce Overvallen in één Vandaag. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de overvallers na een veroordeling opnieuw de fout ingaat. Verder worden roofovervallers steeds jonger en gewelddadiger. In de taskforce overvallen werken politie, justitie, gemeenten en ondernemers samen. Reclassering Nederland voelt wel voor de verplichting van een enkel band op voorwaarde dat de verdachte dan ook wordt begeleid. De beurzen in Europa hebben vandaag opnieuw forse verliezen geleden. De AIX sloot 2,9% lager op 311 punten. Dat is de laagste stand in een jaar. Ook de andere Europese beurzen verloren tussen 2 en 3%. De beurs in Italië is de afgelopen maanden sterk in waarde gedaald en staat nu op hetzelfde lage niveau als tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2009. Beleggers maken zich zorgen over de schuldencrisis in Europa en zijn bang voor een nieuwe recessie. De Dow Jones houdt het verlies tot nu toe redelijk beperkt. Het weer nog eerst buien, vannacht nog in het Noordoosten, later opklaringen en kans op wat nevel of mist. Morgen flinke zonnige periode, later bewolking en s'avonds regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Zandvoort en Zom, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Intiratieradio. Radio.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 Maar voor de rest erg leuk. Ik vond ook de nazi heel leuk. dat het maar een half uurtje mocht duren. Want ik had dan wel anderhalf uur met iedereen willen kletsen. Want het is ontzettend leuk dat je daar allerlei mensen tegenkomt die je dan de tijd niet gezien hebt. Het is een bepaald circuit en het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk. Er waren allemaal hapjes en drankjes verzorgd door Ananda. Ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toe zeg maar. Ja, zeker. Nou, kosten nog moeite gespaard. En prima georganiseerd. dank u wel. Op naar de volgende keer.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 luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Ariane Vergale. Zij is live coach en ze begeleidt als coach al meer dan 20 jaar man managers en medewerkers, teams en organisaties om vanuit passie hoge resultaten te behalen. Ze schreef over dit onderwerp vijf boeken. En het onderwerp wat we nu gaan bespreken is, coach is een vak. Nou, vorige week, uh, of vorige keer hebben we een uitzending gehad uh, en dat ging over transformatiecoaching. En uh, de definitie van coach uh, toen uh, was, wat er uitkwam is dat... Uh,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 dan is het nog niet over vak. Maar als ik denk van uh, wat, wat mij het geeft, approach, is dat je mensen echt, echt kunt ontmoeten. En dan heb je het over raken en geraakt worden. En als je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 Maar als je op een gegeven moment echt leeg kunt zijn, dan is het helemaal niet erg als je gesloten vragen stelt. Dat ja. zegt van, dat moet je helemaal niet doen. Of, ja. of, uh, maar het gaat om het hele een e proces. proces. Ja. Ja. Wat mij altijd opvalt is dat een coach in opleiding bij zijn cliënt dan altijd heel snel ziet wat het probleem is. En zoals je weet is de, de, de kortste afstand tussen rechten, twee punten in een rechte lijn. Ja. En wat zo'n nou, coach in opleiding dan doet is zo snel mogelijk naar het doel te gaan. Ja. En om dat ze te laten afleren. En dat is het, uh, het grootste probleem. Hè? Ja, je moet met de coach of met de coachie meebewegen bewegen. En uh, ja. alle fouten en alle valkuilen mee ingaan. En dan ja dat is dus heel lastig. Ja. ja. En aan de andere kant denk ik ook, want ik zeg ook wel eens tegen klanten van nou, ik kan je ook een, uh, een vijf loop loopbaan coaching besparen door te zeggen, dat moet je helemaal niet doen. Mm -hmm. Of, of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 te helpen. En dat geldt dan voor alle methodieken vind je? Dat vind je in de algemeenheid of? Nou, de methodieken, de coach methodieken. Kijk als je EMDR gaat doen of EFT ofzo, dat is natuurlijk een hele andere aanpak. Ja. dan dan zou het best kunnen dat je dat wat sneller uh, kan doen. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij daarvan?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 Beter op zoek gaan dan altijd gewoon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 the star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 En, nou, men is bij eft weer meer omdat je met de meridianen werkt energetisch het is <laughs> de ontlading ervan toch en met de emdr weer meer middels uh, verbindingen herinneringen en daar iets ja. nieuws van de plaats zetten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 als glas Ik twijfel aan mezelf Iets is wat het lijkt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 Wanneer ben je lang? Arianna net heeft verteld. <laughs>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 ja, ja, maar het is zo maar, complex dat... Uh, het, ja, het is zo complex een fysica, dat is een mooie ja, en We hebben nog twee minuten, dus ik wil ah. heel even nog het laatste zin over spiritualiteit en dan wil ik even naar jou toe. Je dan, probeer nog één zin erover aan te wijden, wat spiritualiteit is met betrekking tot de dimensies coachen uh, Spiritualiteit is eigenlijk dat je het cadeau uh, kunt gaan zien in, uh, in het leven wat je leidt. Ja, dat vind ik heel mee. Ja. ja, mooi hè? Ik ja. kwam er zo uit. Ja, ik werk ook heel veel uh, <laughs>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 genietje van het leven waarschijnlijk. Van het leven. Ja. Nou prachtig. Hè? Zoals het er aandient. Dan gaan we naar de laatste muziek. Uh, Sean Galloway met I Choose Love. Ja, dat een mooie, mooie einde. Ik heb uh, een aantal maanden geleden een lezing gezien van Greg Baden. Het is een uh, wetenschapper uit Amerika. Echt een totale echte wetenschapper. En die is gaan kijken wat hebben de oude volkeren nou uh, eigenlijk gezegd over het leven. En hij eindigde met een fantastisch mooi PowerPoint presentatie uh, over het hart. Dus maar over het hart. En met, met dit nummer eronder: I Choose Love instead of Fear. Dus voor liefde kiezen in plaats van angst. Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio...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 Er is een heleboel, maar nog even samenvattend. Op zondag 26 juni wordt er in Bloemendaal een workshop gegeven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 Zinnen. Nou, familieworkshop, vaak in één klap verandert er van alles. Dus kom dan gauw hier naartoe.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 opens